Frederick Fairley van Limbridge House, Cumberland, had mij in dienst genomen om zijn nicht Miss Laura Fairley en haar halfzuster Miss Marian Helkamp te onderrichten in de teken- en schilderkunst. En mijn eerste dag op Limbridge House eindigde in de salon, waar we na het diner luisterden naar de muziek. De avond was warm en stil, en door de geopende glazen deuren, die toegang gaven tot een terras, dat over zijn gehele lengte was getooid met bloemen waarvan de geur de kamer binnendrong, door die deuren viel het maanlicht zacht en geheimzinnig naar binnen. Omdat het zo'n prachtige avond was, hadden wij besloten om geen licht in de kamer te ontsteken. En alleen het schijnsel van twee kandelaars op de piano wedijverde met het maanlicht, terwijl Miss Verlie voor ons speelde. Luisterde naar de muziek, kijk ik naar de drie mensen met wie ik de komende maanden zou samenwonen. Naar de goedmoedige Mrs. Visi, de gouvernante van Miss Valley, die zat te knikkenbollen in haar armstoel. Naar het gracieuze figuurtje van Miss Helcom, half in het zachte licht en half in de schaduw gezeten. En naar Miss Valley, in haar sneeuwblanke mousseline jurk, een witte gedaante in het kaarslicht. Dat was prachtig, Laura. Vond u ook niet, Mr. Hartwright? Oh, zeker. Ja. Jij speelt beter Mozart dan wat anders ook, Laura. zo'n bijzonder fijn gevoel voor muziek. Zo fijn zelfs dat je Mrs. Vidi in slaap hebt gespeeld. Oh. Oh. Oh, nee, nee, nee. Ik, ik had alleen mijn ogen dicht. De muziek was zo kalm en rustig. Mm -hmm. En hier, Mr. Hartwright, hebt u de sleutel van Mrs. Feasy's karakter. De kalme vreugde van een rustig bestaan. Ja, Miss Marion, ik geef het toe. Ik ben een rustig mens. Sommigen van ons rennen door het leven en sommigen slenteren door het leven. Mrs. Feasy zit door het leven, niet waar, mijn beste? Nou ja, ik, ik vind het fijn om te zitten, dat is waar. En zo kunt u Mrs. Feasy zien zitten... In het huis, in de tuin, in vensterbanken, in gangen, in een tuinstoel... Mm. terwijl haar vriendin haar proberen over te halen mee te gaan wandelen. <laughs> het toonbeeld van tevredenheid en rust. U maakt dat ik me net voel als een bloemkool, Miss Marion. Dat ben je ook, lieverd. Maar een mooie ronde dikke. Met een heleboel gerimpelde bladeren. hoe <laughs> mijn kind me behandelt, Mr. Hartwright. Wat moet ik doen? Naar bed gaan en verder slapen. Ja, als u mij wilt excuseren, dan doe ik dat maar... Ik ben wat slaperig. Gaat u ook al naar bed, miss Laura? Nog niet. Ik ga nog even in de tuin wandelen. Het is zo heerlijk buiten. Doe dan een schaal op je hoofdje, liefje. Wacht, hier is hij. Dank je wel. Nou, wel te rusten, dan allemaal. Wel te rusten. Ik loop even tot aan het zomerhuis, Marian. Goed. Ik zal proberen Mr. uit bezig te houden tot je terugkomt. Wat prachtig is dat maanlicht! Het is bijna kleinlichte dag. Eindelijk zijn we even alleen, Mr. Hartwright. Ik heb u al eerder op de dag verteld dat ik een brief had gevonden. Geschreven door mijn moeder aan haar tweede man, Mr. Fairley in Londen. Ja. Het lijkt mij dat die brief een licht werpt... op het vreemde avontuur dat u had met de vrouw in het wit. Ik ben benieuwd naar uw mening. Maar Miss kan u wil toch niet dat ik die brief lees? <laughs> nee, dat wil ik u niet aandoen, want hij is heel lang. Mijn moeder had de gewoonte heel veel te schrijven. En een groot deel van de brief is voor ons niet belangrijk. Ik zal u enkele punten noemen... ...punten die ik van betekenis acht. Allereerst, mijn moeder heeft het over de school in Limeridge. De school? Waarover de vrouw in het dit mee heeft gesproken... ...waar ze zo gelukkig is geweest? Ja. Toen mijn moeder naar het dorp kwam... ...na haar huwelijk met Mr. Philip Fairley... ...de broer van de tegenwoordige Mr. Frederick... ...vestigde zij daar een school. Net zoals hij nu nog bestaat. Ze had een grote belangstelling voor de school en de leerlingen. In de brief noemt zij één leerling in het bijzonder een klein meisje, Anne Catherick, geheten... dat met haar moeder van Hampshire was gekomen... om enige tijd hier in het dorp door te brengen. Hampshire? Hampshire, waar de vrouw in het wit geboren was zoals ze zei? Juist. Mijn moeder schrijft over haar gevoelens voor Anne Catherick. Een lief aantrekkelijk klein meisje van elf jaar... een jaar ouder dan haar eigen dochter Laura. Maar zij drukt tevens haar bezorgdheid uit voor het kind... dat voor haar leeftijd geestelijk onderontwikkeld ging te zijn... Mijn moeder raadpleegde een dokter. Zijn mening was dat bij zorgvuldige opvoeding, in het bijzonder op school, Anne Catherick waarschijnlijk dat euvel wel te boven zou komen. En dan komt er iets heel eigenaardigs. Omdat ze zoveel van het kind hield en haar op elke wijze wilde helpen, had mijn moeder een paar witte jurken en witte hoeden veranderd voor Anne Catherick. Misschien wilt u dat gedeelte van de brief lezen. Hier is het. De volgende morgen trok Anne een van de witte jurken aan. Hij stond haar snoezig. Maar in plaats van een spontane vreugde te tonen, zoals de meeste kinderen zouden doen, maakte zij een vreemde opmerking, zoals ze wel vaker doet, op haar eigen plotselinge, verrassende en halfangstige manier. Haar kleine handje greep de mijne, ze kuste die en zei: oh, heel ernstig. Zolang ik leef zal ik altijd wit dragen. Dat zal mij helpen altijd aan u te denken. En ik zal weten dat ik u ook nog een plezier doe... als ik eenmaal weg ben en u niet meer zie. Dat legt mij de meest belangrijke passage uit de brief. Wat denkt u ervan, Mr. Hartwaard? Ik ben het met u eens. De datum van de brief duidt op een periode van half, twaalf jaar geleden. Dat zou betekenen dat Anne Kesselik nu een jonge vrouw is van twee of 23 jaar. Was de vrouw die u toen hebt ontmoet ongeveer van die leeftijd? Ja. En wij weten dat ze redelijk wit gekleed was. Ja, haar rood, haar jurk, haar zaal. Zelfs de tas die zij aan de Al Alles wit. Toeval is wel heel frappant, vindt u niet? De witte jurken. De belofte van het kind dat ze altijd wit zou dragen in dankbare herinnering aan mijn moeder. En dan de witte kleding van de jonge vrouw die u hebt ontmoet. Haar opmerking dat zij eens gelukkig was geweest in Cumberland, in, in Limmeridge, En de liefde die zij nog steeds schijnt te koesteren voor mijn moeder. Kan er nog veel twijfel aan bestaan dat de vrouw in het wit en Anne Kesslerik één en dezelfde persoon zijn? Heel weinig, zou ik zeggen. Dan is er nog de kwestie van haar ontsnapping uit de gesticht. De dokter, die toen door mijn moeder is geraadpleegd... kan zich vergist hebben met de kleine N. Het kind is haar geestelijke achterstand misschien nooit te boven gekomen. De liefde om wit te dragen, een oprechte uiting van het kind... kan ook nog een oprechte uiting zijn van de vrouw. Dat is heel goed mogelijk. En dan nog iets. Misschien wel het meest verrassende van alles. De brief eindigt met het volgende... De werkelijke reden van mijn liefde voor Anne Catherick is... ...dat, hoewel niet half zo lief... ...zij niet te min door een wonderlijke speling der natuur... ...een treffende gelijkenis van haar... ...van voorkomen kleur der ogen en vorm van gezicht... Ik weet met... het! U hoeft het me niet te zeggen. Met Laura Fairley. U ziet de gelijkenis. U ziet het nu zoals mijn moeder het elf jaar geleden zag. Ja, de gehele dag al sinds ik vanochtend Miss Valley ontmoette... ...is mij iets in haar opgevallen dat mij niet met rust liet. Een wonderlijke gelijkenis... Met iemand. Ergens. Maar waar het was en met wie. daar ben ik niet achter kunnen komen. Tot nu toe. Maar nu zie ik het duidelijk. Voorzichtig. Mijn zuster komt terug. Zeg hierover geen woord tegen haar, Mr. Hartwright. Laat die ontdekkingen geheim blijven tussen u en mij. En? Heb je genoten van je wandeling, Lauren? Ja, het was heerlijk. Als je niet te moe bent. Misschien wil je daar nog wat muziceren. Ik ben helemaal niet moe. Hm? Wil je daar nog iets voor ons spelen? Maar dan dit maar liever iets vluchtigs. Miss Fairlie speelde. Toen ik haar keek, leek het alsof ik in de maanverlichte kamer opnieuw de verrassende schoonheid zag van de vrouw die wij nu zonder enige twijfel kenden als en Catherick. Zo eindigde mijn eerste veel bewogen dag op Limeridge House. Op een herfstmorgen, bijna aan het eind van de derde maand van mijn verblijf, gebeurde het... dat ik in de bibliotheek een boek wilde halen en daar Miss Helcombe trof. Met haar hoed in de hand en haar zaal over de arm... Stond tegen het schijnsel van de zon bij een groot venster dat uitzag op het park. Mr. Hartwaard, hebt u soms even tijd voor mij... ...voor u we weer aan de arbeid gaat op uw kamer? Natuurlijk, Miss Halkam. Ik wil u graag onder vier ogen spreken. Laten we de tuin in gaan. dan worden we zeker niet gestoord. Zoveel. We zullen naar het zomerhuis lopen. De zon vandaag warm vindt u niet. Het lijkt bijna zomer. Morgen, Miss Helcome. Goedemorgen, Drekop. Wat heb je daar? Een brief? Ja, een brief. Voor mij? Nee, voor Miss Verly. Oh, mag ik even zien? Het hm. handschrift ken ik niet. Van wie heb je die gekregen? Van een vrouw, Miss Helcome. Wat voor een vrouw? Nou, een, een vrouw op leeftijd. Uit de beurt? Ik uh, kende haar niet. Ik heb haar nog nooit hier in de omgeving gezien. Een vreemde vrouw. Ja, echt een meide. Welke kant ging ze op? Uh, door het zuidelijke hek. Het zal wel een bedelbrief zijn. Keer ja, Jacob. Breng hem maar naar huis en geef hem aan een van de bedienden. Ik zal het doen. Dank u, meneer Houten. Laten we dit plaat nemen, meneer Houten. En na de intien zullen we rustiger kunnen praten op de bank in de hoek. Zoals u wilt, meneer Houten. Zo. Laten we hier maar gaan zitten. Mister Hartwijk. Ik wil beginnen u een eerlijke bekentenis te doen. Ik wil u zeggen, zonder mooie woorden of complimentjes te gebruiken. dat ik gedurende uw verblijf hier een grote vriendschap voor u ben gaan voelen. Mag ik opmerken dat ik dezelfde gevoelens jegens u koester, meneer Zalkamp? Dan zijn we dus vrienden? Dat zou ik heel graag willen. Dan. Als uw vriend wil ik u in mijn eigen, misschien wat brute, maar eerlijke woorden zeggen dat ik u geheim heb ontdekt. Zonder enige hulp of aanwijzing van anderen. Mr. Hartwright, u hebt zich, zonder u daarvan rekenschap te geven, veroorloofd bepaalde gevoelens, en serieuze gevoelens meen ik... ...te gaan koesteren voor mijn zuster Laura. N maar... Ik zou u uit de verlegenheid helpen... ...om dat met veel woorden toe te moeten geven... ...omdat ik zie en weet dat u te eerlijk bent om het te ontkennen. Ik ontken het ook niet Misselkom. Wat Dat u zegt, is waar. Ik ben bijzonder dom geweest, mijn. Verstand en ervaring die mij in het verleden... ...in dergelijke omstandigheden steeds nut zijn geweest... ...hebben me hier volkomen in de steek gelaten. Ik weet dat het de plicht van mijn beroep is om... Persoonlijke gevoelens en sympathie. gelijk met mijn paraplu achter te laten in de rol van een werkgever. Als we eens naar boven te gaan. Maar. in deze aangelegenheid heb ik gefaald. Mijn hart heeft gezegend hier over mijn verstand. Ik ben verliefd geworden. Ik neem het u niet kwalijk. Ik voel alleen met u mee. omdat u uw hart hebt opengesteld. voor een hopeloze liefde. Waarom hopeloos, meneer Simon. Ik heb reden te geloven dat mijn liefde voor Miss Laura door haar wordt beantwoord. Doet u soms op mijn maatschappelijke positie? Als ik dat zou doen, zou ik niet uw vriend zijn, meneer Hartwijd. U kent me toch wel beter? Natuurlijk neemt u me meneer Ik heb u pijn gedaan. En ik moet u nog meer pijn doen. Het spijt me, er is niets aan te veranderen. U moet onmiddellijk Limeridge House verlaten voor er meer om haar meneer Het is mijn plicht om u dat te zeggen. U moet ons verlaten. Niet omdat u een tekenleraar bent, maar omdat Laura Fairley verloofd is... en voorbestemd om met een ander te trouwen. Dat is natuurlijk een hele slag voor u. Ja. Ja, daar had ik geen idee van. Natuurlijk niet. Maar zo is de situatie. En er is niets dat ik eraan zou kunnen doen, mijn vriend. We hebben elkaar niets meer te verheimelijken. Ik kan niet voelen verbergen wat mijn zuster mij onbewust heeft geopenbaard. Zowel voor haar als voor uw best wil moeten vertrekken begrijpt u? Als u hier zou blijven, dan dan zou ik de kansen voor haar huwelijk kunnen bederven. Ja. Mag ik u vragen wat het voor een soort verbindenis is die zo gemakkelijk verbroken kan worden? U hebt alle recht om dat te vragen. Het is een verbindenis van eer, niet van liefde. Ik begrijp het. Haar vader wenst het zo en regelt dat al dus voor hij stierf. Zo, zelf vond het nog aangenaam, nog verwerpelijk. Zij was tevreden aan de wens van haar vader te kunnen voldoen. Tot u hier kwam, verkeerde zij in de positie van honderden andere vrouwen die trouwen met mannen zonder zich tot hen aangetrokken te voelen. En die leren hun echtgenoten lief te hebben na het huwelijk in plaats van ervoor. Als zij niet leren hen te haten. Dat zal soms ook gebeuren. Ik, die mijn zuster beter ken dan mijzelf, besef heel goed het gevoel van zelfverwijt waaronder zij nu gebukt gaat. Door mijn liefde voor haar. En haar liefde voor mij. Door de gedachte aan ontrouw aan de wens van haar vader. Uw afwezigheid zal haar zorgen doen afnemen. En het zal mijn poging haar te helpen ondersteunen. Ik vertrouw erop dat u ons uw hulp niet zult onthouden. Neem Nee, misselkom. Dat zal ik ook niet doen. Dank u. Ik zal uw raad opvolgen... en u op die wijze mijn dankbaarheid tonen voor uw oprechtheid en vriendschap. Als u het niet op een andere manier kan doen. Maar... Zegt u mij welke excuus ik moet aanvoeren tegenover Mr. Farley... voor het verbreken van onze overeenkomst? De tijd dringt, Mr. Hardware. Het is nu donderdag. Vanmorgen hoorde ik dat er maandag een belangrijke gast zal arriveren op Limburg's house. Is dat de man met wie Miss Farley gaat trouwen? Ja. Laat ik dan vandaag nog gaan. Hoe eerder, hoe beter. Dat kunt u niet doen. Waarom niet? Het enige excuus dat u kunt maken tegenover Mr. Fairlie... voor uw plotselinge vertrek is... dat onvoorziene omstandigheden... u noodzaken hem te vragen... onmiddellijk naar Londen te mogen terugkeren. Goed, dan zal ik hem dat nu gaan zeggen. Gaan u we dat de post is bezorgd? Dat zou niet erg overtuigend klinken, lijkt mij. Het is vervelend dat we onze toevlucht moeten nemen tot bedrog. Zelfs van de meest onschuldige aard... maar ik ken Mr. Fairlie. Hij is van nature wantrouwend. En als u dat wantrouwen onnodig aanbakkert... zal hij weigeren u te laten gaan... Ik spreek morgenochtend met hem, direct nadat de post is geweest. En verlaat Limwich dan zaterdag. Ik zal doen wat u zegt. We hebben nu al het noodzakelijke geregeld, Mr. Hartwright. We begrijpen elkaar, zoals vrienden elkaar begrijpen. Miss Hulkham. Mag ik u als uw vriend nog een vraag stellen? Natuurlijk. Mag ik dan vragen. wie de man is die met Miss Riley gaat trouwen? Hij is landeigenaar. In Hampshire. Hampshire. En hoe heet hij? Sir Percival Glyde. Sir? Wat is hij, ridder of baronet? Baronet, natuurlijk. Zullen we teruggaan? Terwijl wij terugliepen naar huis, werd er van wiegzijde geen vrucht meer gesproken. Maar het scheen dat opnieuw, al een onheil dat niet te ontwijken viel, de schaduw aanwezig was van de vrouw in het wit. Ik herinnerde mij haar angst voor de baronet, wiens naam zij niet durfde te noemen, en haar vraag welke mensen met titels ik kende in Londen. Sir Percival Glyde, bezat zat eigendommen in Hampshire. Alweer het toeval. Er waren honderden baronets in Engeland en Doezijnen landeigenaars in Hampshire, en ik had geen enkele reden om contact te leggen tussen Sir Percival Glyde ...en de verdachtmakende woorden van Anne Catholic. Maar toch... ...in mijn gedachten deed ik dat wel... ...en een angstig voorgevoel besloot mij... ...dat de toekomst van ons allen bedreigd zou worden... ...door iets dat heel vreemd en gevaarlijk zou blijken. Ik ging naar mijn kamer, maar ik kon mijn gedachten niet bepalen. Wat er in de tuin was besproken tussen Miss mishoudkamp en mij... ...had mij sterk aangegripen. Plotseling werd er geklopt. Op mijn reactie werd de deur geopend... En dat Miss Helcom de kamer binnen. Mr. Hartwright, neemt u me niet kwalijk dat ik u weer lastig val? U valt mij niet lastig, Miss Halcombe. Nou, ik, ik had zo gehoopt dat alle pijnlijke onderwerpen tussen ons waren uitgesproken. Maar het blijkt van niet. Ik weet niet wat ik moet doen en ik kom bij u om hulp. Wat is er gebeurd? U herinnert zich dat ik de tuinman naar huis heb gestuurd met een brief. Een brief voor Miss Fairley. ja. U verwonderde zich over het handschrift en over de vrouw die hem had afgegeven. Ik, ik kom net bij mijn zuster vandaan. Ze is geheel overstuur. Ze liet me de brief lezen. Een anonieme brief van het gemeenste soort. Ik weet wel, dit is een familie aangelegenheid... waarin ik u niet mag vragen om raad... en waarvoor u zich niet zult interesseren... U maar... vergist zich. Alles wat betrekking heeft op het geluk van u... of uw zuster interesseert mij, Miss Dank u. U bent de enige hier in huis die mij raad kan geven. De brief is een daghartige aanval op de persoon van Sir Percival Glyde. Zijn naam wordt wel niet genoemd, maar het is duidelijk wie de schrijfster bedoelt. Het doel van de brief is om het aanzien van Sir Percival bij mijn zuster te schaden. Nou, wat moet ik doen? Zelf stappen ondernemen om de schrijfster te ontdekken? Of wachten tot morgen? En dan de advocaat van Mr. Fairley raadplegen? Het is een kwestie en misschien een zeer belangrijke van een dag winst of verlies. Is dit mogelijk die brief te lezen, Miss Elkan? Ja, de lisser oordeelt zelf de schrijfster beschuldigt dat Sir Percival ervan... rampspoed te hebben gebracht aan anderen... zoals hij ook rampspoed zal brengen aan mijn zuster. En ook dat hij een man is die geen medelijden en voeging kent. Het is een lage poging om mijn zuster de angst te maken. Leest u het slot. Onderzoek het verleden van deze man... alvorens de woorden uit te spreken die u tot zijn vrouw maken. Ik smeek het u voor uw eigen bestwil. Dit is een waarschuwing. Uw welzijn gaat mij te harten... Zolang ik zal leven, omdat u het kind bent van uw moeder. Want uw moeder was mijn eerste, mijn beste en enige vriendin. Het is geen ongeletterde brief, zoals u merkt. Bestaat er een mogelijkheid om de vrouw te achterhalen die hem vanochtend heeft afgegeven? Of de tuinman nader te ondervragen? Of een onderzoek in te stellen in het dorp? Ik zal doen wat u het beste lijkt. U had het erover om morgen de advocaat van Mr. Ferry te raadplegen. Is er geen mogelijkheid om eerder contact met hem op te nemen? Uh, vandaag? Ik. Uh... Ik moet u iets zeggen waarvan ik vanmorgen gedacht dat het niet noodzakelijk of wenselijk zou zijn het u te vertellen. Een van de redenen waarvoor Sir Percival maandag hier komt is het vaststellen van de trouwdatum. Die is nog steeds niet bepaald. Hij staat erop dat het huwelijk voor het einde van het jaar zal plaatsvinden. Weet Miss Verly dat? Nee. En na deze brief wil ik niet de verantwoording op mij nemen het haar te zeggen. Sir Percival heeft deze mening alleen geuit tegenover Mr. Fairley. En is Mr. Fairley het daarmee eens? Als Laura's voogd wil hij het huwelijk graag bevorderen. Hij wil alles doen om zijn huidige verantwoordelijkheid... aan een ander over te dragen. Hij heeft naar Londen geschreven... ...naar onze familieadvocaat Mr. Gilmore. Momenteel is Mr. Gilmore in Glasgow... ...maar hij heeft toegezegd om op zijn terugreis ...naar Limburg's house te komen. Morgen komt hij. Hij zal lang genoeg blijven om Sir Percival te ontmoeten... ...en hem gelegenheid te geven zijn standpunt te verklaren. En als Sir Percival daarin slaagt... Dan gaat Mr. Gilmore terug naar Londen... ...met de instructie alles voor het huwelijk van Laura te regelen. Begrijpt u nu waarom ik wilde wachten tot morgen? Mr. Gilmore is een oude beproefde vriend van de familie... ...en we kunnen hem vertrouwen als geen ander. Als u iets van die brief te weten willen komen... ...dan moeten wij direct handelen, Miss Helkam. Ik ben tot uw dienst. Laten we alles doen wat mogelijk is. Zonder verder uitstel ondervroeg Miss Helkamp de tuinman... ...over de vrouw op leeftijd die hem de brief had gegeven voor Miss Valley maar hij kon haar niets meer vertellen. Later gingen we naar het dorp. We vroegen hier en daar, maar ook dat leidde tot niets. Niemand had de vrouw gezien. Ik dacht er voor te houden dat het enkel de toewijding aan Miss Fairlie was... die mij tot dit onderzoek aanspoorde, maar ik wist dat ik mezelf bedroog. En dat hetgeen mij werkelijk aanspoorde de hoop was... dat de beschuldigingen tegen Supercell Glyde juist zouden blijken te zijn. Terug door het dorp en teleurgesteld in onze pogingen kwamen wij een vrouw tegen die bijzonder tekeer ging tegen haar zoontje. Miss Helcom, die de vrouw kende, sprak haar aan en vroeg wat er was gebeurd. Wat er gebeurd is, miss Helcom, hij zal leren de waarheid te spreken. De waarheid. En niet de andere kinderen uit de dorp bang te maken met de leugenachtige verhalen. Waarom, Tom? Wat heb je gezegd? Vraagt u maar niets, anders moedigt u hem nog aan. Oh, ik heb een geest gezien. Dat wil ik niet meer horen, Versailles. je. Die onzin. Je hebt niets gezien. Jezelf? Er valt niet met hem te praten, Miss Halcombe. Maar ik zal hem wel helpen. Voor ik met hem klaar ben, zal hij wel geesten zien. Reken daarop. Een ogenblik, mrs Koster. Je hebt een geest gezien, zeg je toch? Ja, Miss Halcombe. Wat voor een geest? Helemaal in het wit. Zoals geesten zijn. En wanneer was dat? Gisteravond. Waar? Op het kerkhof. Waar geesten horen. Nou, wat zegt u ervan? Hoort u hem? Zoals geesten zijn. Waar geesten horen. U zult haast denken dat ik nooit geprobeerd heb om een beetje verstand in zijn hoofd te hamelen. Jij zag dus een geest, Tom. Op het kerkhof. Gisteravond, zei je? Ja. Kon je hem duidelijk zien? Ik bedoel, was het een man of een vrouw? Een vrouw? Het was de geest van Mrs. Fairley. Nou, vraag ik u. Hebt u ooit zulke onzin gehoord? Mrs. Fairley, uw lieve moeder die al jaren dood en begraven is. En hij heeft de onbeschaamdheid om te zeggen dat hij haar gezien heeft. Hoe kon jij weten dat het Mrs. Fairley was, Tom? Iemand die je zelfs nooit hebt gekend. Omdat ze naast het kruis stond. Je bedoelt het kruis op het graf van mijn moeder? Ja. Dan, dan moet zij het toch geweest zijn? Wacht maar tot we thuis zijn, jongetje. Ik zal je wel leren. Laat u met rust, Mrs. Pastel. Ik ben ervan overtuigd dat Tom iets heeft gezien. Ik zal het laten onderzoeken. Heer Tom. Dit is voor jou. Oh, ga maar, en koop wat lekker. Oh, dank u, mrs Helgon. Dank u wel. Het is natuurlijk erg aardig van u, maar ik verdient het niet. Maar wat doe je eraan als een kind zijn hoofd vol zit met die vreemde fantastische verhalen? Laten we niet te snel oordelen, mrs Postel. Misschien is dit geen fantasie. We weten het niet. Nou, u bent heel wat verdraagzamer dan ik. Goedemorgen, mrs Helgon. Goedemorgen, sir. Goedemorgen. Goedemorgen, mrs Postel. Wat eigenaardig. Ik ben er haast zeker van dat de jongen het verhaal niet heeft verzonnen. Denkt u er ook zo over, meneer Houtwaard? Het is duidelijk dat hij op het kerkhof iemand heeft gezien. Iemand die bij uw moeder straf stond. Is het te ver gezocht om te geloven? Ja, wat denkt u? U hebt gehoord wat hij zei. Een vrouw helemaal in het wit. Bedoelt u? Kunnen die vrouw en de schrijfter van die anonieme brief niet één en dezelfde persoon zijn? En Kesserek. Ja, en kennelijk. Denk aan die brief, Miss Helcom. Denk aan de opmerking van de zwijster over uw moeder als haar eerste, haar beste en haar enige vriendin. Denk eraan hoe zij nu is, nog steeds de herinnering koesterende. Misschien heeft zij uw moeder straf bezocht in de tijd dat zij hier in de Dat is toch niet zo'n onmogelijke veronderstelling? Nee, hey, nee, maar de gedachte met mij wat schrik aan. Wilt u met mij naar het kerkhof gaan? Naar het graf van Miss Sally. Misschien ontdekken wij daar iets dat een ander van een einde kan maken. Ja, als u dat wilt, zal ik u daar naartoe brengen. We zijn niet ver van de kerk vandaan. Het is de weg aan het einde van deze straat. Laten we gaan, Mr. Houtwaard. Wij kwamen bij de kerk. Een naargeestig gebouw van grijze steen. Het kerkhof ernaast strekte zich gedeeltelijk uit tot op de helling van de heuvel. Aan de voet van de muur klaterde een beek in zijn stenen bedding. Door een ijzeren hek betraden wij het kerkhof. Niet ver van het hek verwijderd... ...wis Miss mij een wit marmerend kruis op een graf... ...dat zich daardoor onderscheidde... ...van de eenvoudige graven rondom. Wij liepen toe. Dit is het graf van mijn moeder. En die bloemen? Die zijn van mij. Ik kom ze elke week verversen. Er is niets aangehoord... Ik zie geen voetstappen. Nu, daarvoor is de bodem te hard. Toch zou ik... Huh? Wat is er? Het kruis. Maar wat is daar dan mee? Ziet u er niet zo aan. Aan deze kant is het marmer schoongemaakt. Gedeeltelijk. Kijk. Ik keek aandachtig naar dat kruis. Het was gevlekt door de invloed van het weer... maar het gedeelte waar Miss Hel naar wees... Het gedeelte waar het opschrift was ingebijteld... ...was nog kort geleden schoongemaakt. In de benedenwaartse richting van de top tot de grond. En daar glom het warmer in de natuurlijke blankheid. Iemand was begonnen dat kruis te reinigen... ...maar had die taak niet beëindigd. Was dit de verklaring van de geest... ...die de kleine Tom de vooravond had gezien? Was de witte gedaante die hij beschreven had... De witte gedaante van Anne Catherine. U hebt geluisterd naar het tweede deel van De Vrouw in het Wit. Een hoorstelserie geschreven door Wilkie Collins. De rolverdeling was als volgt. Een huishoudster, mrs. Vise, wist bouwmeester. Laura, Irene Poorter. Walter, Jan Borkitz. Marion, Annemarie van Ees. Mrs. Postel, Miet van den Berg. Jacob, Beat En Tom, Nina Bergsma. De regie had Dick van Putten.